Dit weekend kunt u in Gent en Brussel naar Oorsmeer, een muziekfestival voor kinderen. dat wij vorig jaar nog een klare Muziekprijs uitreikten in de categorie Muziekevenement van het jaar. Dit weekend kan u met uw kroost naar de Vlaamse opera in Gent of in Bozar in Brussel gaan kijken naar een van de voorstellingen aan tafel. En dat is een voorstelling met percussionist Kobe Proesmans en multi-instrumentalist Gerrit Valkenaars. Ze staan aan een lege tafel die gevuld zal worden met objecten, waar ze dan muziek mee maken. En de partituur, daar zorgen de kinderen voor. Reporter Anke Maas sprokkelde enkele reacties bij aanvang van de voorstelling. Ze gaan denk ik tekeningen pakken en... Uh... Ze gaan daarvan muziek maken. Dus misschien hebben ze ook instrumenten bij. Het gaat met muziek zijn, ja. En ik denk dat ze zo die tekeningen op een muur gaan afzenden. Zo. Ze gaan nadenken, de muziek dat erbij past. Misschien uit filmen halen. Als ze dan iets vinden dat staat getekend op de tekeningen, dat in een film komt, dan kunnen ze die muziek misschien gebruiken. En we kwamen binnen en dan zagen we allemaal muziekinstrumenten en speelgoed ook. en Allemaal verschillende spullen, botten, stokjes. Ik had ook zoiets gezien, zo precies een schans. En ze hadden ook een kom en dat maakte zo het geluid precies van een klok in de kerk door. En ik wist echt niet wat er ging gebeuren. Uh, ze vroegen om op een papiertje iets te schrijven dat ze met instrumenten of met dingen konden nadoen. Uh, ik heb de zee geschreven. Ik heb een walvis getekend en daar heb ik walvis bij geschreven. Een paard die hinnikt. Dus bijvoorbeeld uh, hand hadden ze met hun handen gedaan, maar ook met kommen dat er niet bij stond. En uh, ook andere instrumenten. Het was niet uh, met hand te maken, dus het was een beetje voor hand. Wat gaan we dan daarmee doen? Met tabaakje? water. muziek maken. Ik vond het mooi. Uh, ze hebben veel geoefend, zie ik. Ze waren uh, um, bezig te praten wat ze gingen doen. Uh, ik vond het heel leuk hoe ze dingen uitbeelden op zo'n korte tijd. En dat ze dat allemaal die instrumenten hadden ook. En die dingen op dat moment. Ik vond het heel knap dat ze dat deden zonder eens een keertje dat in te oefenen. Het enige dat we kunnen verklappen over uh, hoe dat we te werk gaan... ...is het feit dat we een half uur voor de voorstelling proberen... ...van zo goed als mogelijk in slaap te vallen... ...en met een zo goed als mogelijk leeg hoofd de kinderen te laten binnenkomen... ...en dan is het, uh, dan is het uh, shooting time. Ja, eigenlijk proberen we het wel heel eerlijk te spelen... ...dat we niet terugvallen op dingen die we al, al gemaakt hebben of zoiets. Want er zijn heel veel woorden en sferen die wel terugkeren... ...maar dan zou het flauw zijn... ...dat we hetzelfde zouden proberen te herdoen. Of zo. Dus in die zin leggen we de lat voor onszelf ook vrij hoog... En, ...en daardoor kan er ook iets magisch gebeuren. Het is een gedachte dat ik eigenlijk al van kind af aan... ...elke tien minuten word geconfronteerd met een object... ...of een idee of een voorwerp... ...dat, uh, dat een fijne klank heeft waar je niet onmiddellijk een associatie zou hebben met een instrument. Een, een steen die valt, heeft een fantastisch geluid. En daar kun je dan, daar kun je dan onmiddellijk muziek mee maken. En uh, die fascinatie of die, uh, die prikkeling, die, vind ik, ja, die wil ik vooral met deze voorstelling meegeven aan, aan alle kleine en grote oren die komen luisteren.